11 uur. Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Daklozen voeren op dit moment actie in Amsterdam en Den Haag. Vanaf morgen moeten daklozen mensen weer op zoek naar een eigen slaapplek... want dan stopt de coronanoodopvang, wat in ons land het aantal besmettingen afneemt. Maken organisaties die opkomen voor daklozen zich zorgen over? Wij vinden uh, dat, dat alle daklozen... Of je nou uit Bosnië komt of uit uh, Amsterdam of uit Maastricht... Uh, in eerste instantie gewoon opgevangen moeten worden... Uh, dat, daar een, uh, dat je rust kunt opkrijgen uh, in, in een bed... Ja, Daarom protesteren ze op dit moment in meerdere steden. Bij een brand in een appartement in Rotterdam is een bewoner om het leven gekomen. Vanochtend vroeg brak het vuur uit, waarschijnlijk in de woonkamer. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Nog tien Belgen krijgen extra bescherming. omdat ze mogelijk een doelwit zijn van de gezochte militair. Die man verdween bijna twee weken geleden. Vlak daarvoor nam hij zware wapens mee uit een legermagazijn. Ook had hij een bekende Vlaamse viroloog bedreigd. Die zit sindsdien ondergedoken. Die mensen die nu ook beschermd worden zijn volgens mij. Vlaamse media geen virologen. En in Dronten, in Flevoland, wil de gemeente graag gestolen verkeersborden terughalen. Het gebeurt nog wel eens dat er zo'n bord verdwijnt na een avondje stappen, herkent deze barman. Als ik voor mezelf spreek, kan ik me voorstellen dat na een cafébezoek dat je wel eens zo'n kwajongensstreek uit kan halen. En voor de rest, ja, het is voor de rest ook niet veel. Het is denk ik. En een beetje drank op dat het dan zoiets gebeurt. Ja, er komen nu twee vrijwillige inleverdagen. Want, zegt de burgemeester, het jatten van zo'n bord is meer dan een qua jongensstreek. Het is inderdaad wat aardigheid, maar stel dat diezelfde student nou bij u uit de tuin het hek mee zou nemen. Of uh, uw tuinkabouter. Dan zou je ook zeggen, dat is toch raar, dat is mijn kabouter, dus het blijft eraf. En dan nog het weer. Nou, vergeet je zonnebeeld niet, trek je hangmat maar uit de kast. Het is zonnig vandaag, 23 graden. En ook de komende dagen is het heerlijk. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland geen files, maar wel vertraging bij de spoorwegen. Tussen Amsterdam, Muidenpoort en Wees spreidt op dit moment geen treinen door een aanrijding. En tot zover de verkeersinformatie. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Na twaalf, dus uh, dit programma uh, uh, vormt zich dan om tot uh, goedemiddag, Zandvoort. Dus ook goedemiddag aan de luisteraar. En we zijn uh, gedoken in het tweede uur van dit programma, waarin we nog een drietal onderwerpen gaan bespreken. De side events komen voorbij en we gaan sporten op SV Zandvoort. Uh, maar we beginnen ook sportief dit tweede uur, namelijk met het educatieproject Short Edu, uh, Educatief en Creatief. Um, uh, het is een stimuleringsproject en het maakt voor kinderen mogelijk om op een laagdrempelijke en vaak gratis manier kennis te maken met sportverenigingen en cultuurinstellingen in Zandvoort. En Duco Bouwkes van Team Sportservice Zandvoort kan ons daar vast meer over vertellen. Goedemiddag uh, Duco Baukes. Ja, goedemiddag. Um, even om te beginnen. Het is, uh, het is een samenwerking met uh, verenigingen uh, en verschillende cultuurorganisaties. Um, uh, wat is het belang vanuit Team Service Zandvoort uh, om ook dit project in Zandvoort in te zetten? Nou, dat is een goede vraag. Uh, eigenlijk denk ik de nummer één reden is voornamelijk om uh, zoveel mogelijk jongeren uh, in beweging te krijgen. Uh, dus met name op een hele laagdrempelige manier. Uh, heel veel uh, verenigingen kunnen als het ware hun aanbod in het boekje uh, zetten. En heel veel van deze lessen uh, die zijn voornamelijk ook gratis, waardoor kinderen het voornamelijk eerst kunnen uitproberen en kunnen proeven van welke sport uh, het meeste bij hen past. Uh, dat maakt het ook nog eens dat uh, de kans dat hun uiteindelijk uh, in beweging blijven en uiteindelijk iets doen wat ze heel erg leuk vinden, ja, dat past echt helemaal uh, in uh, ja, de visie die wij hebben. Ja, ja, en uh, het project bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. Het uh, sportieve deel en het uh, cultureel-creatieve deel. Uh, om eerst bij dat eerste te beginnen. Uh, waar bestaat uh, Sjors Sportief uit? Sjors Sportief staat voornamelijk uit een bepaald aanbod... Uh, wat verenigingen kunnen, uh, kunnen melden in het boekje. Uh, het is in samenwerking met de gemeente en uiteindelijk krijgt uh, elk kind... Van groep 1 met 8 uh, een boekje. En de bedoeling is uiteindelijk dat elke uh, sportvereniging en beweeginstelling uh, die aanbod heeft voor jeugd, zijn of haar aanbod uh, daarin vermeld. En hoe concreter, ja, des te beter. Uh, en op basis daarvan krijgt uh, een kind en ouder daarvan een heel goed overzicht van wat er allemaal uh, te doen is in Zandvoort. Ja, ja, ja, en uh, de, dat, de, dat boekje is dus ook dat verenigingen zich kunnen aanmelden... maar automatisch ook uh, voor mensen die geïnteresseerd zijn... om aan die uh, activiteiten mee te doen, als ik het goed begrijp. Ja, exact. Ja, zeker, zeker. En uh, om dan even de, door te schuiven naar het twee, tweede onderdeel van het project... het creatieve deel, uh, voor wie is uh, dat weggelegd? Nou ja, je, er zijn natuurlijk altijd kinderen die... Uh... Ja, misschien sporten net even wat minder leuk vinden dan andere kinderen. En uh, die, ja, die zijn misschien nog een beetje aan het ontdekken wat nou echt bij hen past. En ja, Sportief en Sjors Creatief staat met name eigenlijk ook bekend om te kijken welk talent... Uh, elk kind heeft een talent. En het talent van een kind ontdekken, ja daar staat Sjors Creatief en Sportief uh, met name onbekend. Dingen zoals gitaar spelen, uh, koken, dat soort dingen, dat komen allemaal aan bod... En er zijn wel degelijk kinderen die ja, sporten net je wat minder leuk vinden... en misschien inderdaad juist uh, koken met andere kinderen of uh, gaan tekenen of schilderen. Ja, dat zijn misschien dingen die juist uh, wel misschien bij die kinderen passen. Dus het is zeker ook uh, weggelegd voor, uh, ja, voor dat soort uh, kinderen. Ja, ja, en uh, de, dan even de, de, een paar activiteiten die je net al opnoemt... dat is natuurlijk al gewoon losstaand Is dus dat best al wel aanwezig in Zandvoort. Uh, waarom is het dan misschien ook met corona een beetje in het achterhoofd? Waarom is dit project dan uh, juist nu ingezet? Nou, ik, als ik voor mezelf spreek... ik denk dat je eigenlijk geen betere timing eigenlijk kon wensen om dit te doen. Uh, ik ben sportbuurtcoach en ik merk als geen ander... dat niet alleen ouderen, maar ook zeker jongeren in deze tijd... Uh, ...veel thuis zitten... ...en uh, wat minder in beweging zijn... ...dan misschien normaal gesproken. Uh, dit boekje geeft... ...een goed beeld van wat er allemaal te doen is... ...in Zandvoort. En dat nodig juist... ...misschien die kinderen juist uit om... Uh, ...hun schoenen aan te trekken... ...en lekker naar buiten te gaan en... Uh, ...ja, lekker gewoon te bewegen... ...of creatief bezig te zijn... ...in plaats van dat ze met name... Uh, ...achter hun telefoon zitten... ...of tv kijken of ja noem maar op. Dus ik denk juist dat je... Uh, ...met ook de versoepelingen die nu zeg maar, ook gaande zijn... Uh, ja, ...geen beter moment eigenlijk om wensen om dit uiteindelijk uh, te starten. Ja, ja oké, okay, precies. En uh, het project is uh, ja, misschien wat minder bekend bij de Zandvoorten... ...maar inmiddels wel al uh, uitgerold over 120 gemeentes, uh, gemeentes in Nederland. En uh, wow. uh, waarin gaat Zandvoort zich dan onderscheiden van de rest? Uh, nou, Zandvoort is echt een, een dorp, dus ik denk dat je met name. Uh, de, het mooiste zou, denk ik, zijn. als we uiteindelijk ook kunnen samenwerken met andere uh, verenigingen. Wij als Zandvoort zijn een lekker klein en compact dorp. Ons kent ons, en ik denk met name dat dat uiteindelijk de kracht moet zijn van dit boekje. Uh, ...en dat het uiteindelijk ook daarin zich kan onderscheiden dan bijvoorbeeld uh, als een gemeente als uh, Haarlem en Meer... ...of een andere gemeente die vele malen groter is. Ik denk dat dat met name de kracht uiteindelijk kan worden uh, van het soort sportief en creatief boekje in Zandvoort. Ja, ja, ja de, om, de, om nog even bij dat uh, boekje te blijven... Uh... Je hebt natuurlijk al verschillende activiteiten die al gepland staan, daar ga ik vanuit. Wat kunnen we sowieso al verwachten? Wij als Team Service hebben sowieso een bepaald aanbod voor kinderen. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan instuiven. Dat is na schoolse sport- en beweeglessen. Dat zijn allemaal dingen die wij als het ware zelf als organisatie erin vermelden. We hebben een Coezy Fit project, wat er ook in komt te staan... Uh, en uiteindelijk moet het natuurlijk gevuld worden met uh, ja, zoveel mogelijk uh, aanbod van sportverenigingen... en uh, andere beweegorganisaties die uh, ja. sport aanbiedt voor jeugd. Ja, en uh, uh, komen er in, dat, uh, in, de, in dit verzamelproject is dat het ook echt? Komen er echt eigenlijk alleen maar bestaande dingen bij elkaar of worden er ook nieuwe dingen gecreëerd? Uh, uh, ja, nieuwe activiteiten, zeg maar. Er zullen ongetwijfeld ook nieuwe activiteiten staan. Het is uiteindelijk het aan de vereniging uh, om een, uh, zoveel mogelijk vooruit te plannen. En het kan inderdaad best wel zijn dat bepaalde verenigingen gingen met dit in hun achterhoofd... dat dit eraan komt, dat ze misschien uh, ja, nieuwe of andere soort lessen uh, gaan proberen aan te bieden... Uh, voor deze doelgroep. Uh, en het, ja, het mooie van, hiervan is dat het voor een vereniging natuurlijk ook interessant is... Want is het ook gebleken dat uh, een groot percentage van uh, al die andere gemeentes... 120 gemeentes die het al eerder hebben gedaan... dat een groot percentage uiteindelijk van die kinderen uh, uiteindelijk ook lid wordt van een vereniging. Dus het is uiteindelijk ook een win-win situatie. Oké, okay, en uh, dan nog even uh, richting de afsluiting. Uh, welke belangrijke informatie kunnen geïnteresseerde organisaties uh, noteren... en hoe, uh, hoe kunnen ze in contact komen met dit project? Ja, dat is een goede vraag. Uh, zo en zo uh, is het, is het uh, raadzaam om ons op uh, Facebook uh, te volgen, uh, op Instagram. Ja, dan heb je het uh, over de Teamsport Service, hè? Ja, Teamsport Service Zandvoort. Daar uh, willen we ons uh, aanbod uh, en de aankondiging van sportief gaan we daar allemaal uh, op vermelden. Uh, zijn verenigingen uh, geïnteresseerd... Uh, ...kunnen ze ons altijd uh, contacten. Wij gaan zo, en zo ook alle verenigingen uh, contacten. Er komt een bepaalde campagne daarin uh, starten. Die uh, volgen, dus houden volop mee bezig. Om te zorgen dat uiteindelijk uh, ja, de verenigingen ook goed weten waar ze aan toe zijn... ...en wat er uh, ja, wat, wat uiteindelijk wordt verwacht uh, van ze. Ja, maar, mijn collega heeft ook nog een, een kleine vraag. vraag. Oké. Okay. <laughs> uh, bij ons in de studio zit ook Gilles Kok. En die weet dat ik aan alle gasten die wij interviewen... Heb ik altijd één standaardvraag? En die snap ik in dit geval niet helemaal, maar je gaat mij te de brand helpen. Uh, toen ik de namen hoorde van het project, Sjors Educatief en Sjors Creatief. toen dacht ik aan mijn jeugdheid aan het stripboek Sjors en Shimmy. Maar daar zal ongetwijfeld geen verband tussen liggen. Maar wat, hoe komt die naam tot stand? Uh, dat is een uh, hele goede vraag. Ja, hè? Is, is een soort. Uh, als je op de site kijkt van Source. Sportief en creatief zie je een bepaald figuur. En uh, dat moet uiteindelijk, uh, dat is als het ware een soort van cartoonfiguur, wat met name bedoeld is om kinderen een beetje enthousiast uh, te maken. En uh, ja, dat cartoonfiguur in een, een soort mascottepak, die heet Shores En daar komt eigenlijk met name de, de naam vandaan. Maar het is geen verwijzing naar de Shores die ik ken uit de jaren 50. Nee, nee, nee. Hij dat lijkt dat er ook niet op. En ik kan het niet zien, dus ik, heb niet, ik weet niet hoe die eruit ziet, maar hij, hij is heel anders. Hij is inderdaad heel anders. Het is in, uh, ja. in alle opzichten zit daar geen uh, verband in te trekken. Oké. Okay. Okay. En uh, welke, welke verwachtingen heb je, heb je zelf van dit project? Uh, waar hoop je op om, uh, om te bereiken? Nou, Ik hoop zo en zo uh, dat we uiteindelijk gewoon zo compleet mogelijk aanbod kunnen krijgen. Uh, en uiteindelijk ervoor zorgen dat uh, het platform... Uh, ja, zo gevuld mogelijk is... en dat we uiteindelijk ook kunnen terugkijken... Uh, op, een bepaald, uh, uh, op een bepaalde periode... dat we echt gewoon uh, heel erg ons best hebben gedaan... om kinderen in beweging uh, te krijgen. En als dat uiteindelijk lukt... Uh, en uiteindelijk ook resulteert in dat kinderen al, uh, meer uh, bewegen... en ook uiteindelijk uh, misschien lid worden van een bepaalde vereniging... En uiteindelijk kunnen ook verenigingen uh, een terugwerkende kracht aan ons kunnen vermelden van nou, het heeft echt profijt gehad. Ja, dat denk ik dat wij uh, enorm kunnen, uh, trots kunnen zijn uh, ja, op hetgene wat wij hebben neergezet. Oké, okay, nou ja, tot, uh, tot zover Duco Baukes van uh, Team Sportservice Zandvoort. Dankjewel voor de toelichting van dit project. Ja, graag gedaan. En, en, uh, uh, ja, prettig weekend. Ook, Oké, okay, uh, we gaan weer even over in uh, Goedemiddag Zandvoort uh, naar muziek. En zo meteen praten we nog met uh, Sander Ten Bos van Stichting Side Events. Dus blijf zeker luisteren. Hier is de Alan Parsons Project met Eye in the Sky. dus hebben wij nu aan de lijn Sander ten Bos. Ja, goede Ja, klopt. Van uh, uh, onder andere site-events. Ja, uh, Sansford Beyond. Van Beyond, ja. Een beetje verwarrend site event Maar ik wil even terug naar het begin, want jullie bestaan eigenlijk vanaf februari. Ja. En toen ben je klopt. benoemd. En uh, wat was ook alweer precies de doelstelling van de Beyond? Ja. Nou, dat we zeg maar, um, de Formule 1 uh, uh, ah, ja, door laten lopen het dorp in. Zodat je zeg maar het gevoel wat je op het circuit krijgt ook terugvindt uh, in het dorp. Waarbij we natuurlijk de verbinding willen leggen tussen programma en, en gevoel. Uh, en dat vooral ook om de ondernemers uit Zandvoort zeg maar, uh, um, daar, ja, daar, daar te zorgen dat het publiek van het, van het circuit naar het dorp trekt. Weet jij ook nog waarom het vanuit een stichting gaat? Nou, eh, dat is uiteindelijk een, een, een keuze geweest... van uh, Zandvoortmarketing, uh, DGB, het circuit... en uh, natuurlijk de gemeente Zandvoort... die daar aangetrokken hebben met z'n drieën. En vorig jaar is er een andere keuze gemaakt... Ja. die is ook heel logisch, die herkennen we ergens in het land ook. En uh, nu is er een keuze gemaakt voor een stichting. En het voordeel van een stichting is dat een stichting... op zich geen, geen um, um, winstbelang heeft. Hè. Dat, dat, dat heb je als stichting niet... Um, en in dit model wil je juist heel graag samenwerken met de ondernemers uit Zandvoert. En um, ja, als je samen ondernemer bent en je doet twee ondernemers die samen moeten werken... Ja, dan, wil dat natuurlijk, hè, dan moet je van dezelfde, van dezelfde boterham pindakaas eten. Zeg maar. nou, ja. En die moet je dan een padje snijden. Nou, en bij een stichting scheelt het dan dat je uh, ja, uh, wel uh, met dezelfde boterham bezig bent... met de stichting op een andere manier mee eet. Je hebt het zelfs Om het even heel assen... simpel uit te leggen. Je hebt het zelfs in Assen gedaan. Was dat ook vanuit de stichtingsvorm? Nee, dat heeft, um, daar, is hij, um, daar uh, staat het evenement 48 jaar en daar is het de eerste pak een beet 20 jaar ook door een stichting gedaan. Toen heeft de gemeente bedacht om het op de markt te zetten, want dat zou commercieel beter zijn. Toen hebben we een aantal roerige jaren gehad uh, met wisselende successen. Uh, maar ook wel successen hoor, maar uh, ook heel veel wisselende successen. En toen heeft de gemeente in 2015 weer besloten om er een uh, stichting van te maken. En, maar, er was uh, toch dat... geen verdienmodel, ook in Assen niet? Nee, dat is het grote probleem. Uh, kijk, nou, wat, je wil is dat, wat je wil is samenhang in het programma. En uh, Stichting zandvoort die moet zorgen dat er een samenhang komt in het programma tussen alle ondernemers. En um, dat is echt een rol voor de stichting. En dat is ook de rol van de stichting in Assen. Um, je wil gewoon samenhang in het totaalprogramma. En ondernemers uh, kunnen best prima samenwerken hoor. Begrijp mij niet verkeerd. Maar het is wel moeilijk om zeg maar, gezamenlijk de verantwoordelijkheid te, te hebben... dan voor een, voor een heel uh, dorp, zeg maar. Ja. Hè? Met een boulevard en een passage en, en ja, alles wat er... Wat er, wat er, wat er, wat er natuurlijk badhuisplein. raadhuisplein. En, en, en het mooie is dat zo'n stichting kan, kan helpen om daar één programma van te proberen maken. Want de belangen van de ondernemers zijn niet per se allemaal dezelfde kant op. Nee, dat denk ik niet, hè? nee Dat is, dat is ook des de ondernemers, denk ik, hè? Ja, klopt. Ja, het ene belang van de ene ondernemer is uh, anders dan van de andere ondernemer. En soms gaat het heel goed en, uh, en soms wat minder. Ja, maar wat me nu verbaast, jij doet een oproep. Uh, ik ging er eigenlijk vanuit dat jij uh, te veel uh, aanmelding zou hebben gekregen... om, ja, toch onder een stichtingsvlag uh, met gemakkelijke vergunningen... dat het aantal aanvragen binnen zou stromen. Wat heb je tot nog toe aan mogelijke uh, festiviteiten gekregen? Nou, we hebben best hartstikke leuke initiatieven gekregen en dat gaat, dat gaat echt wel goed. Daar gaan we binnenkort al over uh, communiceren. Is daar wat van te, uh, een voorbeeld van te geven al? Nou ja, we zijn, we zijn. Nou ja, we zijn. Nee, dat doe ik nog even niet. Oh, dat is jammer. Nee, nee, want, want, want anders laat ik deeltjes van het programma lekken. En dat ja? wil je natuurlijk niet. Nou, door. dat, dat, dus, dat dus, willen we dat, graag. Dat, dat, dat vinden dus, wij niet uh, erg hoor. Ik, ik snap heel goed dat <laughs> belang, maar dat ga ik echt niet doen. Nee, oké. Okay. Um, wat, wat we hebben is best hartstikke leuke initiatieven gekregen. Maar het is ook heel belangrijk dat iedereen er zich van bewust is dat die initiatieven nu wel ingeleverd moeten zijn. Ja? Want aanstaande um, maandag om 12 uur gaat de vergunning ja. s'nachts over de schutting. Ja. En dan is eigenlijk het raamwerk waarbinnen wij kunnen functioneren als Zandvoortbiont, is bepaald. Ja. En um, ik weet ook genoeg van ondernemerschap dat sommige ondernemers denken van nou ah, ja, weet je, oh ja, over 14 dagen is, um, is de Formule 1. En uh, oh, het is wel hey, de weersverwachting ziet er goed uit. Ja. Um, laat ik eens even een plaatje. Ik wil eigenlijk dit. Ja. En uh, ja, die ruimte hebben we, zeg maar, dan niet meer. Nee. Vandaar deze laatste oproep van jongens, uh, let op. Um, wees nu en anders. Um, ja, dan wordt het een heel lastig gesprek. Ja, maar die, die oproep die ik gelezen heb... die leek een beetje op een smeekbede. Nou, Want je had het uh, over zalken. Dat, dat betekent dat je al veel eerdere pogingen hebt gedaan. Ja, we hebben meerdere pogingen gedaan. En dit is gewoon de last call. Mensen, denk erom. Uh, uh, mocht je nog doordrukte of door andere omstandigheden hebben gedacht... ik, uh, ik zie het nog wel eventjes. <lacht> nee. um, en weet dat dit het laatste moment is. En dan ja, uh, doen wij de vergunningaanvraag uh, richting de gemeente Zandvoort. Maar het is niet zo dat het je tegenvalt wat er binnengekomen is. Met, met de plannen die er zijn kun je aan de slag. Ja. Uh, we kunnen aan de slag. Ik denk wel dat als we geen corona hadden gehad. Dat uh, de plannen rijker waren geweest. Dat er meer plannen waren geweest. Maar je moet ook niet vergeten dat natuurlijk heel ondernemend uh, Nederland het gewoon... Uh, ja, die hebben het gewoon hartstikke zwaar met elkaar. Dus, en, en ik snap die keuze ook wel. Als je afgelopen periode toch wel een jas uit hebt moeten doen. Um, ja. En je wordt gevraagd om, om uh, na te gaan denken over een, een, een, een exploitatie die buiten je, buiten je normale exploitatie ligt of niet, maar en, en wat een me, risico met zich meeneemt, ja, dan zou ik als ondernemer ook best wel een beetje terughoud zijn. Het helpt ons natuurlijk niet zo, ja, maar dat helpt niemand. Ja. Um, dus laat ik daar ook duidelijk over wezen. Um, en iedereen moet het ook even één keer gezien hebben, hè? daar wordt het ook een stuk makkelijker van. Hè? Ik weet zeker dat, dat volgend jaar het, dat als we de Formule 1 in Zandvoort uh, achter de rug hebben... dat iedereen dan denkt... ah, oh, volgend jaar wil ik dit. Ja. Oh, ik heb dit gezien, dan wil ik dat. En uh, Dan gaat het een stuk anders. Waar moet, een plan, naar... waar, waar moet een plan aan voldoen? Wil een ondernemer dat kunnen inleveren bij jullie? Aan welke eisen? Je moet wel een serieus plan hebben. Um, dus je moet echt wel weten wat je wil gaan doen. Uh, je moet er nagedacht hebben hoe dat, dat uit moet komen te zien. Je moet nagedacht hebben over wat er voor nodig is... Qua voorzieningen. Dus uh, nee, dat, dat vraagt wel even. Um, uh, ja, dat is wel even serieus werk hoor. Een budget? Wat zeg niet... En een budget? Geld? Ja, budget moet je over nadenken. Zeker. En wie ja. gaat dat uh, foneren, dat budget? Dat geld? Nee, en niet de stichting hè. De stichting nee. heeft geen geld, dus de nee, stichting verbindt. Dus daar moet je over nadenken hoe je hoe je, je verdienmodel inricht. En um, ja, daar, daar kijken we graag even mee hoe je denkt dat je dat gaat doen. Uh, en hoe kansrijk het dan gaat worden? Maar in hoeverre gaan jullie de uh, ondernemers die plan hebben nog adviseren om uh, zeg maar een plan helemaal vergunningsproef te maken? Um, nee, nee, nee, zeker uh, daar helpen wij. Wij adviseren altijd als, als uh, stichting helpen we daar altijd wat bij. Uh, maar we gaan niet op de stoel van de ondernemers. Nee. Maar veel ondernemers wil, hebben wel mooie plannen, maar hebben geen idee hoe ze dat moeten vormgeven. Nee. Nee, nee. Nou, als je nu nog zeg maar niet weet hoe je het moet vormgeven, dan, dan, uh, dan ben je echt wel een beetje te laat. Hè? Ja. Daarvoor waren eigenlijk de oproepen in. Uh, in. Uh, nou, we hebben de, onze eerste oproep standaard uit 8 maart. Hè. Ja. En uh, toen ben ik ook ergens op de radio geweest. Dus, ja. uh, hè, dat, was, dat was in die periode. Dan hadden we je graag wat eerder uh, gezien. En deze oproep is echt van, uh, nou, heb je nog iets op de liggen wat, uh, wat je van plan was in te leveren, maar je bent vergeten dat je dat voor, uh, eigenlijk voor, uh, al eerder had moeten doen. Hè? Ja, ja. <laughs> uh, maar dan geven we je nu nog een kans van, nou ja, stuur het op, en dan kijken we nog even of we het mee kunnen nemen. Ja. Dat is eigenlijk de boodschap. Hoe kunnen ze zich nu uh, gaan aanmelden? Bij wie en in, hoe? Ja info at zandvoortbeyond. Dat is toch makkelijk hè? Of ze bellen ja. uh, marketing zandvoort, kan dat ook? Nou, zou ik niet doen. Gewoon nee? info at @zandvoort, uh, um, en uh, zandvoortBeyond.nl en uh, dan, uh, dan komt hij vanzelf bij ons terecht. Oké. Okay. Ik weet het, uh, dat we ook ondernemers hebben... die af en toe luisteren naar dit programma. Ik hoop dat het er uh, vandaag heel veel zijn. En dat ze plannen die ze al hadden liggen... want dat moet eigenlijk uh, wel het geval zijn dat ze die nu met spoed gaan indienen en dat ja. uh, we kunnen rekenen op een divers programma. Want uh, ligt de nadruk op de programmering uh, op, op feesten, muziek... of zijn er ook zaken bij die echt uit de toon vallen van het normale? Nou, weet dat wij natuurlijk uh, in overleg zijn met de gemeente Zandvoort... Uh, ook met het circuit. Uh, weet dat we natuurlijk gisteren allemaal heel Nederland um, weer naar de persconferentie heeft zitten kijken. Het wordt weer vrij. De... Wat zei? Het wordt weer vrijer. Het wordt weer vrijer, maar er was ook een andere duidelijke boodschap. Hè? De anderhalve meter economie ja. die gaat nog wel over de zomer heen. En dat zijn de dingen waar dan ik wel gelijk begin te denken: oh, oké. Okay. Ja. Oké, okay, dat heeft effect. Ja, zeker. Dan moeten we met elkaar naar dat effect gaan kijken. En dan moeten we met elkaar kijken welke evenementen wel passend zijn. En welke, uh, nou ja, welke, welke onderdelen wel passend zijn. En welke minder passend zijn. En daar moeten we een eerlijk gesprek over hebben. Ja. Dus gewoon, uh, ja, dat zijn wel heel moeilijke opgaven die we er nu bij hebben. Ja, snap ik. Nou, je staat er voor een uitdaging. En dan begint het echte werk Dus uh, na volgende week uh, dinsdag dan moeten al die aanvragen ook beoordeeld worden en uh, uitgewerkt, denk ik. Ja. Want het zal niet zo zijn dat je een uitgewerkt plan krijgt van A tot Z. Daar zal ja. nog het nodige moeten worden de bijgeschaafd. Komende, de komende weken wordt het echt nog wel even goed hard werken ja. en veel schakelen met ondernemers. Ik moet ja. mij nu even uh, concentreren op, uh, op het uh, vergunningonderdeel. Ja. En dan gaan we kijken hoe uh, zeg maar iedereen uh, die, die wat heeft ingediend op de goede wijze inpassen. Um, en uh, ja, dan hopen we dat we nog meer vrijheden krijgen in de komende maanden. En dan uh, gaan we op naar een leuk feestje. Hij hey, zegt, 1 juni is echt spijkerhard? Ja. Oké. Okay. Nou, dan uh, gezien de maatregelen die nu in het vooruitzicht worden gesteld... is de kans groot dat het, uh, dat het toch een leuk festijn kan worden. Dat de Formule 1 doorgaat, dat weten we nog niet zeker. Maar we gaan er maar vanuit dat dat in, uh, wel doorgaat, op welke manier dan ook. En dan heeft Zandvoort activiteiten nodig. En daar zijn de ondernemers nodig met goede plannen. En die kunnen naar uh, de stichting toe om die uh, in te dienen. En dan wordt het wellicht ook uitgevoerd. Nogmaals, ondernemers, ga aan de slag. Bedankt, Sander, voor deze ja, wat toelichting. dat was een mooie samenvatting. Ja? Oké, okay, dank je. Ik, uh, okay. je. ik wens je heel veel succes bij de komende maanden. Goed, bedankt. Ja? Succes okay. met de outzending en fijne dag nog. Ja, jij ook. Jawor. Ja, hoor. Welkom terug bij uh, Goedemiddag Zandvoort. We hoorden natuurlijk uh, Dr. Alben met It's My Life... en daarvoor een be uh, speciale bewerking van The Race Is On. Uh, maar we gaan nog even sportief het laatste blok in van dit programma... want uh, natuurlijk zeker sinds de coronatijd komt het steeds vaker voor... dat juist de jeugd in een sociaal isolement terechtkomt. En afgelopen weekend organiseerden daarom Otman Vertu en Al Ali Alboyasem. twee dagen vol sportactiviteiten voor Zandvoortse jongeren bij SV Zandvoort... En we praten daarover door met uh, een van de organisatoren uh, uh, Ali. Goedemiddag. Spriep het ook man, goedemiddag. Oh, toch wel. Ja, ik kreeg even ja. van uh, de regisseur door <laughs> dat het een andere was. Nou, uh, goedemiddag aan jou dan. Uh, Excuus daarvoor. Um, uh, ja, jullie zogenaamde talentproject of ja, talent scouting, ja, dat trok uh, afgelopen weekend wel aardig wat deelnemers. 75, konden we al lezen. Uh, hadden jullie dit uh, van tevoren verwacht? Ja, we waren van tevoren, van tevoren wel een beetje sceptisch. Maar uh, ik uh, had er wel volle vertrouwen in. Ik kom zelf ook uit Zandvoort. Ja. En ik weet ook gewoon dat als er wat leuks wordt gedaan in Zandvoort voor de jeugd. Dat de jeugd daar gewoon uh, zeker aan mee wil deelnemen. En dat ze dat super uh, enthousiast uh, hebben gedaan ook allemaal. Ja. Ja, ja, ja, ja. En eigenlijk zaten we op 150, 132 uh, deelnemers ongeveer. Oké, okay, dus het is, daar, het is nog meer geworden de loop van de dag. Ja, ja over twee dagen. Hè. Op zondag ja. en op de maandag. Twee dagen van de Pinkster. Oké, okay. en uh, voor, ja, voor wie is het Talent House bedoeld? Is dat eigenlijk voor iedereen of uh, spreken jullie een specifieke okay. groep aan? De Talent House is uh, voor ons uh, doelgroep echt tussen uh, 16 en 23 jaar. is de bedoeling. Wij, onze droom is uiteindelijk natuurlijk dat we een locatie kunnen krijgen... waarin wij samen met uh, jongeren zelf een evenement of een activiteit... of een, uh, een droom kunnen realiseren van iemand. En uh, dat... Zijn we nu wel een zeg maar, soort van mee begonnen vanuit de kapperszaak, Bubble City. Ja. Zeg maar, we zitten, zitten we vaak samen met de jongeren en dan vertellen wij zeg maar, gewoon een leuk idee. En dan gaan we een beetje brainstormen met z'n allen. En, uh, uiteindelijk is daar een, uh, een sportdag van gekomen. Is en hij... uh, dat hebben we met uh, een zeskamp samen een beetje leuk uh, versierd en leuk aangepakt. Is het ook helemaal gericht op de talentontwikkeling van een individueel persoon of ook uh, teamgericht? Ja, samen. In principe allebei. Oké, okay, en uh, op welke manier uh, willen jullie dan dat talent van, uh, van de persoon ontwikkelen? Ja, nou, we zitten ze bijvoorbeeld uh, met die jongeren en bijvoorbeeld eentje is dan heel erg goed in muziek, dus dan zouden we wel zo'n klein studiootje klaar willen maken voor mensen die graag muziek willen maken en uh, iemand die gewoon een leuke plan heeft of een idee, kunnen we mee aan tafel zitten en kunnen we een leuk ondernemersplan voor schrijven bijvoorbeeld. En dan, uh, zijn wij echt de motiv motivatoren en de aanstekers om gewoon... die kinderen in plaats van dat ze op straat uh, onder een uh, fietsenstalling gaan zitten... of in een duckout bij de voetbalclub... meer echt bezig zijn met uh, ja. Ja. Eigen, uh, eigen ontwikkeling. Ja, dus als ik, als ik het goed begrijp gaat het eigenlijk veel verder dan uh, sport alleen. En zijn er ook wensen vanuit jullie zelf nog om de organisatie... Ja, zeker. Voor... Wij, uh, ja. Sport, hoort de, sport hoort de eigen ontwikkeling. Dus uh, als we aan de sport houden, dan blijven ze gezond. En als ze gezond zijn... dan. Uh, Komen ze met mooie plannen en mooie ideeën? Ja, ja, hebben jullie nog wensen voor jullie eigen organisatie om het de volgende keer nog beter te kunnen, uh, op touw te kunnen zetten? Uh, hoe bedoelt u? Dat is ja, is Zeg maar, jullie hadden natuurlijk afgelopen weekend uh, jullie eerste uh, uh, sportweekend. Ja. Uh, en dan voor nog volgende keer, wat, wat hebben jullie nodig? Wat zijn jullie wensen om het nog uh, beter te kunnen doen? Ja, we willen sowieso meteen doorpakken. We zijn van nu bezig met een buurtbarbecue. Voor uh, aanstaande weekend. Samen okay. met een uh, beperkt groepje, echt uh, onze doelgroep, zeg maar. willen we gewoon lekker mee gaan barbecue op het strand, bijvoorbeeld. Als dat. En voor ons is het meer inderdaad dat we een beetje steun krijgen vanuit de uh, gemeentelijke richting. Ja. Dat ze ons uh, die vergunningen kunnen geven en misschien een financiële steun. Dat we dat soort ja. dingen gewoon kunnen realiseren. Want we hebben heel veel in antwoord, heel veel faciliteiten en heel veel plekken waar we gewoon leuke dingen kunnen doen. En uh, wij uh, komen wel met die ideeën. Alleen uh, de steun hebben we wel nodig. Ja, ja en dan, dan uh, gaat het vooral om ook de, de subsidies en financiële steun. Uh, de, ja, daar heb je dan over, het inderdaad. Alles kost geld. Ja, en uh, naast, uh, naast dan wat jullie gaan doen met de buurtbarbecue... Uh, wat staat verder bovenaan je lijstje? Ja, je, zoals ik zei, wij, ons droom is wel echt dat we uiteindelijk een locatie krijgen. Dus los van de kapperszaak waar we nu al zitten. Want daar wordt eigenlijk gewerkt. Dus echt een locatie waarin we kunnen zitten en brainstormen met de kinderen. En uh, wat ik al zei, we willen ook graag een studiootje in Zandvoort. Waar mensen ook wel aan muziek kunnen werken. En uh, daar willen we gewoon uh, gaan zitten daar met ze. En gewoon leuke plannen realiseren of leuke dromen. Wie weet wil iemand een uh, goede, goede doel beginnen. Ja, voor, uh, ja. voor een leuke, voor een, uh, laten we zeggen, voor een kledinginzameling. Uh, in voor Afrika bijvoorbeeld. Dan gaan we dat gewoon realiseren, juf. Ja, de, de, het, een een de, leuke dag voor sporten en bij S.V. Zandvoort kunnen we ook weer realiseren dan samen. Ja, nu is er onlangs ook een initiatief gestart. Uh, de, de, de, die hadden we aan het begin van dit uur. Uh, die, uh, die, die het wat breder pakt, ook voor een wat jongere doelgroep. Jullie hebben dan een andere leeftijdscategorie. Maar waarin onderscheiden jullie jezelf? Ja, wij hebben echt een doelgroepje wat het uh, wat moeilijker heeft en uh, meer echt uh, in zichzelf een beetje twijfelt van wat is mijn doel nou echt in het leven. Die willen wij gewoon steunen tussen de leeftijden waarin jij echt moet ontwikkelen. Dat is begin rond 16 jaar, dat je echt een beetje gaat nadenken van wat wil ik laten worden en wat wil ik ja. doen. En dan uh, denk ik wel tot 23 jaar ben jij daar nog wel mee bezig, echt dat je echt aan het nadenken ja. bent. Ja, zie, dus dan... zien jullie dat... Dat, dat mensen daar echt extra moeite mee hebben, zeker omdat we natuurlijk uit een moeilijke tijd komen? Ja, zeker, zeker. We spreken iedereen en we kennen iedereen en je merkt gewoon dat uh, ja, het wordt weinig gedaan. Het is echt vervelen en uh, een beetje hangen, soort van. Ja, en daar, daar bieden jullie dan een, uh, een alternatief voor, zeg maar, om dat uh, goed in te vullen. Ja, zeker. zeker. Um... Ik en Adi zijn allebei ondernemers, dus wij uh, hebben altijd wel een idee, we hebben altijd een oplossing. We denken niet in problemen. probleem. Ja, nou dan, dan, dan geef ik je nog even 30 seconden. De, de gemeente, iemand van de gemeente luistert vast mee voor dit uh, initiatief. Uh, welke boodschap zou je willen geven om uh, jullie project nog uh, meer kracht bij te zetten? Ja, wij doen het vooral nu echt uit Goodwill en vanuit onszelf gewoon samen met de jongeren... En, uh... Wij zouden graag, uh, tuurlijk heeft de gemeente meer ervaringen van, dan ons en uh, meer financiële hulp natuurlijk. En wij zouden graag in gesprek willen komen met uh, degene die dat regelt. En uh, ik hoop dat hij ons dan een uh, steuntje in de rug kan geven. Dat wij echt meer plannen kunnen realiseren, want we hebben nog veel leukere plannen. Maar we moeten nu bijvoorbeeld gewoon beginnen met een sportdag en uh, met een barbecuetje en dit en Maar we zouden ook wel uh, een, een grote groep uit Zandvoort mee willen nemen om een keertje wat leuks te gaan doen bijvoorbeeld. Maar ja, zoals ik al zei, het is allemaal uh, best wel duur als je leuke dingen wil doen voor de jeugd. Maar uh, ik vind wel dat je de jeugd bezig moet houden, want uh, anders gaan ze zelf ideeën maken en uh, zelf dingen uh, proberen te, te doen. En dat is meestal uh, of kattenkwaad of uh, vandalisme. Dus, uh, ja. Dat, dat, dat ziet de gemeente denk ik uh, helemaal niet, uh, liever niet uh, gebeuren. Hoe komen ze met jullie projecten in contact, of met een van jullie twee? Wij hebben een, uh, een eigen Instagram aangemaakt, nu Talent Daar gaan wij uh, binnenkort langzaam uh, een beetje flyers en posters en uh, onze evenementen op uh, promoten. En daar staat ook een telefoonnummer en een e-mail op. Dus als ze ons willen contacten, kan dat via die. Ja, en, uh, uh, en het e-mailadres is? Is talenthousezandvoort.gmail.com Oké, okay, helemaal goed. En anders kunnen we jullie volgen uh, via Instagram en dat gaan we ook uh, zeker doen. Nou uh, Ootman, uh, uh, dankjewel voor deze uitleg en toelichting. En, uh, ja, jullie ook, heel erg bedankt. Ook vanuit mezelf hoop ik voor de jongeren in stand uh, dat dit project uh, in stand houdt. je Dus uh, uh, tot uh, succes met alle plannen de komende weken en uh, nog een fijn weekend. Geniet van het weer ook.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 gebeurt natuurlijk wel eens dat, uh, dat, uh, dat er iemand meeluistert uh, tijdens een onderwerp en, en die er dan eigenlijk wel een reactie op wil geven. En in dit geval is dat de wethouder Raymond van Haften. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, want we hadden het net even over met uh, Ootman Vaartoe, een van de initiatiefnemers van het Talent House en uh, daar heeft u wel een reactie op. Uh, ja, betreft. nee, ik had het natuurlijk vorige week dat al in de Sanfordse krant gelezen. Een geweldig initiatief. En ik hoor nu ook weer de oproep van, we zouden graag met de gemeente in contact willen komen. Uh, om te kijken wat we met elkaar kunnen bedenken. Nou, het past precies in het plaatje waar we natuurlijk ook als gemeente druk mee bezig zijn. Om die jongeren inderdaad uh, echt weer iets uitdagends aan te kunnen bieden. Dat doen we natuurlijk altijd al uh, via uh, allerlei verschillende, Zoals Pluspunt en de jongerenwerkers. Maar dit initiatief, ja, ik, ik, ik nodig de heren graag uit om met mij een afspraak te maken. Om hier verder met elkaar over van gedachten te wisselen en te kijken wat wij als gemeente daar kunnen bijhelpen. Nou, dat is uh, hartstikke goed nieuws in ieder geval voor de, deze twee jongeren en het initiatief. En uh, uh, nog even de, voor, voor de volledigheid, uh, de, hoe komen ze in contact uh, met de, de afspraak? Of uh, ja, hoe ja. maken ze een afspraak bij de gemeente? Ja, het, het makkelijkste, makkelijkste is toch altijd eventjes dat ze, dat ze even een e-mailtje e sturen. Even naar, gewoon naar mij: airpunt van Haafden, het, zandvoort.nl dan komt u bij mij binnen en dan gaan we gewoon een afspraak maken en dan gaan we eens met elkaar eens wat op praten hoe we dat voor de jongeren in Zandvoort nog aantrekkelijker kunnen maken Helemaal goed, nou tot zover dan zou ik dan willen zeggen bedankt voor uw reactie wethouder Remel van Haften van Sport en ook nog een heel fijn weekend voor u Ja dankjewel, jullie ook Oké TV FM voor Zandvoort en de regio Dan zijn we natuurlijk alweer aan het einde gekomen van Goedemorgen, Goedemiddag, Zandvoort van dit programma op zaterdag 29 mei. Gert? Jij hebt geen agenda. Ik heb, ik heb nog een agenda, uiteraard. Doe jij ja, even het, de agenda? Nou, maar kijk, we beginnen zoals we, of we eindigen zoals we begonnen. Dat was een beetje mijn insteek. Ja. Um, nog even ter herinnering uh, aan uh, de luisteraar thuis. Het is bijna 1 juni, dus uh, vraag die zomerparkeervergunning aan. Kijk voor meer informatie op de gemeentelijke website hierover. Uh, natuurlijk uh, veel over gezegd uh, voor de park Duinwijk, Oud-Noord, Nieuw-Noord en Zandvoort-Zuid. Vraag een parkeervergunning aan voor de zomer, want anders uh, zit u misschien in de problemen. Wilt u nou in contact komen met het college? Heb je nog een andere vraag? Dingen waar u tegenaan loopt? Dan is het spreekuur ook weer ingezet uh, vanaf komende week, vanaf 2 juni. Uh, dit vindt plaats elke woensdag tussen 4 en 5 uur. En dan zit een, uh, uh, een lid van het college klaar om uw vragen te beantwoorden. Uh, dit vindt weer plaats op het gemeentehuis, uh, op het raadhuis moet ik zeggen. Uh, woensdag te beginnen met David Molenburg. Afgewisseld met wethouders Enner Verheij, Raymond van Haafden en Gert-Jan Bluis. Uh, tot zover de agenda. En kijk natuurlijk ook altijd uh, op de website van Pluspunt en De Blauwe Tram... Uh, voor hetgeen wat zij allemaal organiseren. Nou, Jelme, enorm bedankt. Ik uh, mag het afsluiten. Het was een uh, wat rommelige start van deze editie van Goedemorgen Zandvoort. Dat is geheel en alle mij te wijten. Ik heb gezorgd voor een hoop stress hier bij de techniek. Want er moesten allerlei dingen worden ingeplukt die niet afgesproken waren. Maar toch, bedankt Cor voor, de, voor het feit dat je het allemaal voor elkaar hebt gekregen. Dit was de eerste keer dat ik met Jelme gezamenlijk een programma uh, presenteren. Ik denk wel dat het goed bevallen is. Uh, hij heeft een aantal onderwerpen voor zijn rekening genomen. En ik een aantal. Zeker. Uh, Ook, uh, dank aan jou, ja. En uh, natuurlijk uh, Cor, bedankt voor de soms verrassende muziek. Nou, ik moet zeggen, dat normaal gesproken ben ik heel enthousiast over de muziekkeuze oh. van Cor. Dit keer toch wat minder. Maar goed. Zee, hij maakt staat naast Mo Het moet naadje. gezegd kunnen worden. De techniek en de muziek dus in handen van Cor draaien. Jelme Koper en ik hebben het gepresenteerd. En de redactie heb ik gedaan met uh, Roy Dongen. En ook met de input van ja. Ben Zonneveld. En uh, be bedankt natuurlijk ook uh, voor de luisteraars thuis. Wil je nou de herhaling, val je net in op 106.9 fm of via de website. Uh, dan kun je de uitzending van Goedemorgen Zandvoort ook altijd nog terugluisteren. Ja. Op de maandagochtend. Het is wel ingewikkeld, heb ik gemerkt. Maar ik wil toch nog een oproep doen aan de luisteraars. Het blijft aan de gang, hè? Ja, nee, maar goed. Ik uh, wil een oproep doen aan de luisteraars. Geef je mening over dit programma. Geef opbouwende of desnoods ook negatieve kritiek. Wat vond je van ons? Wat vond je van de onderwerpen? Wat vond je van de presentatoren? Wij zijn erg blij met welke input dan ook waar we beter van kunnen worden. Ik vond je vandaag heel verwarrend. Ja. Dank je wel, Cor. Ik vond die muziek niet goed. Oké, okay. nou, hey, bedankt. Uh, we, we gaan eruit, denk ik, zaterdag 29 mei. Volgende week zijn we weer terug op 5 juni. Dan barst het feest echt los, want dan uh, kan alles weer open. Van, 1 tot, van 11 tot 1 zijn we dan weer met Goedemorgen Zandvoort. Tot volgende week en we gaan nu luisteren naar een parel aan de zee. Want ja, dat is dit presentatieduo natuurlijk ook. Tot volgende week. Oh. Rust, weet ik een goed adres? Familie en vrienden, liefde en aardig vuur. Kriebel zul een buik, heen met de natuur. Zorgen, lachend in de storm. De golven van de zee, wat is jouw kracht enorm? Het poortvloed, je lange gouden strand. Ik voel me weer dat kind, spelend in het zand. Hey, hey, hey. Ik geniet met volle teuggen. circuit, strand of de kroeg. dromend in de duinen, feest tot morgen. ik hou Het was een lange strijd, een mooie strijd, een heftige strijd het woord tussen Piet en wereld. En we hebben een winnaar. Natuurlijk een winnaar. Win. Ik door het dorp, dansen om goed. Ik zeg iemand gedacht, ik weet hij ziet mijn bloed. Fort is het, het